De hele Tweede Kamer steunde een voorstel om bij risicovolle operaties... voortaan standaard de inlichtingendienst MIVD in te schakelen. NAVO-chef Rasmussen zegt dat de VN-resolutie over Libië... wapenleveranties aan de opstandelingen niet toestaat. Het is onze taak om mensen te beschermen, niet om ze te bewapenen... zei Rasmussen na afloop van de Libië-conferentie in Londen. Dat is in tegenspraak met wat de Amerikaanse minister Clinton in Londen zei. Volgens haar staat de resolutie het leveren van wapens wel toe. En president Obama zei in een interview voor de Amerikaanse televisie... dat hij wapenleveranties aan de opstandelingen niet uitsluit. In Libië zijn de opstandelingen rond Sirte teruggeslagen... door de troepen van Gaddafi. Ze zouden zich hebben teruggetrokken tot Raslanouf. In het westen van Libië is zwaar gevochten bij Misrata. De rechtbank in Amsterdam beslist vandaag... of het proces tegen Geert Wilders wordt voortgezet. De PVV-leider staat terecht voor haatzaaien... en het aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging. Als het proces doorgaat, wordt de zaak voor de tweede keer inhoudelijk behandeld. Na de eerste keer werd de rechtbank gevraagd door Bram Moskowitz, de advocaat van Wilders. De rechters moesten toen worden vervangen. Moskowitz pleit voor stopzetting van de strafzaak. De rechtbank zou niet bevoegd zijn de zaak te behandelen. En ook stelt hij dat het OM niet ontvankelijk moet worden verklaard. De Verenigde Staten sturen robots naar Japan... die kunnen worden ingezet in de kerncentrale van Fukushima. De robots kunnen bijvoorbeeld opnames maken in ruimtes... waarin het voor mensen veel te gevaarlijk is vanwege de straling. De Franse president Sarkozy is van plan morgen een bezoek te brengen aan Tokio. Hij is de eerste buitenlandse leider die naar Japan gaat... sinds de aardbeving op 11 maart. De Japanse regering gaf gisteravond toe... dat het land niet goed was voorbereid op zo'n grote ramp. De veiligheidseisen zullen dan ook grondig worden herzien...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 Ook een paar toeristische bestemmingen kampen met zware regenval... zoals Phuket en Ranong. Door de noodweer zijn duizenden toeristen in Thailand gestrand. In Italië is opnieuw een rel rond premier Berlusconi. Een vrouw die zich voordeed als slachtoffer van de aardbeving in Quila in 2009... was op een tv-zender van Berlusconi lovend over de wederopbouw. Ik wil hem, als het kan, graag bedanken, zei de vrouw. De families die nog altijd in hotels wonen... zitten daar volgens haar uit gemakzucht... Nu blijkt dat de vrouw helemaal niet uit Laakwila komt. Ze heeft inmiddels erkend dat de tv-zender haar 300 euro heeft gegeven voor haar uitspraken. Het bestuur van Laakwila overweegt de tv-zender voor de rechter te slepen. De bewoners van de stad voelen zich juist door de regering in de steek gelaten. De Amerikaanse ruimtesonde Messenger heeft de eerste foto's van de planeet Mercurius gemaakt. De sonde maakte ruim 360 foto's en NASA heeft één daarvan openbaar gemaakt. Later zullen er meer worden gepubliceerd.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 scoorden Snijder en Van Nistelrooy voor Oranje. Nou, opnieuw een gelijkmaker van Hongarije besliste Kuyt met twee doelpunten de wedstrijd. Nederlands Elftal is nu vrijwel zeker van deelname aan het EK Voetbal volgend jaar. Weer, het weer, is wisselend bewolkt. Vanmiddag wordt de bewolking dikker en valt er wat regen. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 12 graden in het noorden en 17 graden in het zuiden. In de komende dagen blijft het wisselvallig en zacht. ANWB ah, verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn wat korter dan gebruikelijk op woensdag. Er staan nu 25 files, 85 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen de knooppunten Evedingen en Oude Rijn staat 9 kilometer komt door een ongeluk eerder vanochtend. Alle rijstroken zijn wel weer open. Ook 9 kilometer op de A50 Os-Arnhem. Tussen de knooppunten Valburg en Grijsoord. En in Zeeland loopt het vast op de A58 naar Vlissingen. Tussen Kruiningen en de Vlakentunnel 3 kilometer. Wat krijg je als automobilist vandaag de dag nog voor 1 euro? Om 6. Een vers broodje kaas. Ja, dan had je gisteren moeten komen.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 en Marcel Ooster. Morgen. Meer dan 250.000 Japanners zitten nog altijd in de noodopvang. Zonder klagen, terwijl ze weten dat ze daar nog wel even zullen wonen. Hier kunnen scheefhuurders opgelucht ademhalen. Minister Donner krijgt zijn tegenmaatregelen niet rond. De woningcorporaties reageren zo. En minister Hille van Defensie, die zit er nog. Maar zit hij nog wel goed? Nou, dat is de grote vraag. Er kwam weliswaar geen motie van wantrouwen, ook niet van afkeuring. Geen motie van treurnis. Het evacuatiedebat lijkt goed te zijn verlopen voor de minister Hans Hillen. Uiteindelijk zijn de militairen zijn de mensen die onder mijn verantwoordelijkheid vallen. En ik heb het, eh, het eh, vanaf het eerste moment dat de boodschap kwam... Dat, zij, dat het niet goed met ze ging, heb ik me dat persoonlijk zeer aangetrokken. Omdat dat is een verantwoordelijkheid die je draagt op dat moment. En die valt niet mee. Maar dat laat onverlet dat ik van oordeel ben dat voor een goede relatie tussen het kabinet en de Kamer... het van cruciaal belang is dat vanavond de onderste steen bovenkomt. En dat de Kamer voldoende vertrouwen kan hebben. Niet alleen dat we alles weten van wat hier mis is gegaan... zodat we herhaling kunnen voorkomen, maar dat we ook het vertrouwen hebben... dat in de relatie tussen individuele ministers en de Kamer... de zekerheid bestaat dat in toekomstige gevallen...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 En Joost Vullings in Den Haag, was dit de juiste toon? Ja, dit was zeker de juiste toon. Je kan concluderen dat het kabinet precies deed... wat de Tweede Kamer eh, van de heren verwachtte. Dus minister Hille en Roosentaal en Rutte... ja, die gingen de zaak nog eens goed uitleggen... namen daar de tijd voor, maar gaven ook aan... Ja, wat er in hun ogen allemaal is, is misgegaan... en hoe zaken beter kunnen in de toekomst. Ja, ze tonen zich deemoedig en schuldbewust. Nou, in Den Haag zegt men dan, ze gingen diep door het stof. Nou ja, en dan is er eigenlijk geen enkele reden reden meer om de heren weg te sturen. Maar ja, omdat de oppositie van tevoren natuurlijk flink van de toren had geblazen... kwam er wel een motie waarin het kabinet moest toegeven dat het een verkeerd besluit was. Maar die motie haalde het niet. En dus kwam men eigenlijk vrij ongeschonden het debat door. Maar zijn dan voor uh, Hille met name uh, alle plooien glad gestreken? Kan hij weer, uh, laten we zeggen, vrolijk verder? Nou, hij kan wel verder, maar niet vrolijk. Want hij heeft nu geen motie van wantrouwen aan zijn broek gehad. Maar uh, twee weken geleden in een debat over uh, misstanden bij de... Wel. En er is eigenlijk te veel gebeurd de laatste weken om te zeggen dat hij nou echt schadevrij door het leven gaat. Ja, je kan Hans Hille gewoon een, ja, een beetje vergelijken met een auto vol krassen en deuken. Maar hij is nog net wel gisteravond door de APK gekomen. Ja, met die krassen rijdt hij geen centimeter minder om, natuurlijk. En hij moet verder, want hij krijgt natuurlijk uh, zware tijden, hij moet debatteren over uh, de bezuinigingen. Ook over het vliegverbod boven Libië. Missie naar Kunduz. Kan die dat nog wel goed? Ja, ik denk dat hij nog wel kan. Ik denk dat de Kamer hem ook uh, het hem niet extra moeilijker gaat maken... vanwege wat er allemaal is gebeurd, de af, uh, afgelopen zaken Het zal de zaak niet uh, beïnvloeden. Maar hij is natuurlijk wel een gewaarschuwd man. Zijn krediet is nu gewoon kleiner... dan als je dat vergelijkt met andere ministers. Dus hij kan zich wel gewoon minder fouten en foutjes uh, permitteren in de toekomst. Hij moet echt op zijn tellen letten. Hm. We moeten ook nog even terug naar de inhoud. Uh, want ik hoorde vaak langskomen dat er gelessen geleerd moeten worden. Welke lessen zijn er dan getrokken in dat debat? Ja, dat waren een hele hoop. Eigenlijk zegt het kabinet uh, het besluit was goed, maar de besluitvorming, de procedure daar moet echt een hele hoop aan veranderen. Uh, nou, bijvoorbeeld de Tweede Kamer heeft ook een, een motie aangenomen waarin uh, gesteld wordt, nou voortaan moet altijd in dit soort situaties de militaire inlichting en veiligheidsdienst geraadpleegd worden. Vraag daar gewoon echt informatie voordat je een missie start. Uh, daarnaast is gebleken dat de informatie die gedeeld werd met, met bondgenoten, met de Europese Unie... dat er eigenlijk heel slordig mee werd omgesprongen. Dus die hele internationale contacten over dit soort missies... dat moet beter geregeld worden. Maar wat, wat mij eigenlijk uh, uh, al eerder opviel in alle brieven die gestuurd zijn... de besluitvorming over dit soort missies, dat, dat gaat eigenlijk best uh, bijzonder... Want je zou toch eigenlijk denken dat als we iemand gaan oppikken... met zo'n bijzondere operatie, dat de betrokken ministers bij elkaar gaan zitten. Ik denk dan altijd dat ze mooi in een bunker gaan zitten ja. en gaan overleggen. Maar wat blijkt nu gewoon? Uh, ambtenaren bereiden het voor en die hebben alle vier de ministers... dus Rutte, Verhagen, Rosenthal en Hillen individueel gebeld. Gezegd, dit is de zaak, ben je het er mee eens, ja of nee? En die hebben dan individueel allemaal ja gezegd. En uh -huh. dus gaat de missie door. Terwijl je toch het idee hebt van ja, die mensen moeten op zijn minst... via een telefonische conferentie met ja. elkaar... Praten. Een crisis of zo. Ja, ja, maar dan kan je dus nog eens een vraag aan elkaar stellen: van, hebben we alle risico's overzien? Eh, dat gebeurt dus niet. Nou, en daar, die conclusie trok Rutte dus ook. Dat moet voortaan toch echt anders. We moeten elkaar echt spreken dan. Nou, ik uh, ben benieuwd hoe dat in het vervolg zal gaan. Joost Vullings, dank je wel. 13 minuten over Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Mensen met een te hoog inkomen voor het sociale huurhuis waarin ze wonen kunnen voorlopig rustig ademhalen. Het plan om het zogenoemde scheefwonen aan te pakken wordt met een jaar uitgesteld. Mensen met een inkomen boven de 43.000 euro krijgen nu vanaf volgend jaar juli pas te maken met een extra huurverhoging. Het kabinet, met name minister Donner, wilde al dit jaar hun huren met 5% jaarlijks laten stijgen. Nou, we over praten we met de voorzitter van Edes, koepel van woningcorporaties, Mark Kallon. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de consequenties van dat jaaruitstel? Nou, dat je minder hurenbrengsten uh, krijgt. Ja. Dat is een probleem, want er uh, zit al jaren op een inflatievolgend huurbeleid. Dat betekent dat de huren niet meer stijgen dan de inflatie, de geldontwaarding. En de kosten van de lonen en de bouwkosten nemen meer toe. En dat is dus een probleem voor de corporaties. Dus als je kosten toenemen en je opbrengsten ze niet, ja, dan krijg je op een gegeven moment een probleem. En het idee was natuurlijk ook dat er wat beweging in de woningmarkt zou komen. Dat wordt ja. nu ook met een jaar uitgesteld, lijkt mij ja. zo. Nou, daar zitten wij iets anders in. Wij denken dat dit niet zo'n effectieve maatregel is tegen het scheef wonen. Mm -hmm. als het uh, goedkoop scheef wonen dat betekent dat mensen met hoge inkomens in goedkope huizen wonen ervaring leert, dat als je die meer huurverhoging geeft, dat ze toch al blijven zitten. Dus dit is wel een maatregel die in het regeerakkoord is afgesproken. En in die zin moet die gewoon uitgevoerd worden. Maar wij denken dat die niet effectief is, zal zijn. Ja, u geeft het al aan, minder inkomsten, terwijl de heffing van de ruim 600 miljoen per jaar dat het kabinet de woningcoöperaties oplegt, wel doorgaat. Betekent ja. dat dat alle corporaties nu in de problemen komen? Nou, wat je ziet is dat die uh, hoge inkomens, die wonen natuurlijk niet overal in Nederland. Die wonen met name in gebieden waar veel werk is, daar zijn de lonen hoog. Daar zijn de, huren, of de, de, hu de huizen ook duurder, dus daar, daar heb je scheefwoners. Ja. Maar die heb je niet bijvoorbeeld in Tenneuze of Pekela of Roermond. In gebieden in Nederland waar ontspannen woningmarkt is. Dus je moet in Nederland niet doen alsof er één woningmarkt is. Die zijn heel erg sterk regionaal bepaald. Nou, dat corporaties in de problemen komen, dat geldt wel over heel Nederland. Maar dat komt door het inflatievolgend huurbeleid. We hadden dus ook gepleit om een heel klein uh, beetje plus bovenop de inflatie... samen met nee. de woonbond van 1%. Dat heeft het kabinet niet gewild. Hij heeft gezegd, alleen de hogere inkomens gaan meer betalen. Dat stelden ze nu weer uit. Ja, dat dus meneer Kalon, dat... wat, wat, wat kunt u daar nog aan doen nu? Gaat u... helemaal, niets, nee, nee. helemaal niets. Nee, Want de verklaring is vrij logisch. Uh, minister Donner zegt, denk ik, terecht... Nou, dat het de Belastingdienst zal aan moeten geven... wie meer of minder verdient dan die 43.000 euro. Er is ook een heel debat geweest. Moeten corporaties dat nou doen? Of moeten corporaties bijvoorbeeld iedereen... maar die huurverhoging geven... en dat mensen bezwaar kunnen gaan maken? Nou, dat soort methodes die slaan natuurlijk nergens op. Als je mensen tegen je daarnaast... Maak je zo gerust, dat moet je niet doen. Ja, dus de corporaties moeten het maar even uitzoeken het komend jaar? Nou, kijk, wij zullen er natuurlijk toch wel op wijzen. En dat blijven we ook steeds doen, dat de kosten wel toenemen en de opbrengsten niet. En die heffing die hangt als een soort zwaard van Damocles boven ons hoofd. Nou ja, die kunnen we dus nauwelijks betalen, tenzij we de investeringen naar beneden brengen. Ja. En dat is heel slecht. Goed. Het is duidelijk. Mark Calon van Eders, de Koepel van woningcorporaties. Dank u wel. De woningcorporaties, de provincies wisten al... dat ze minder geld van het Rijk zouden krijgen. Maar zo weinig, dat was wel even slikken en schrikken. Zo gedeputeerde Theo Peters van Gelderland. Eerst Dennis Mooi van de ANWB. Er staat nu zo'n 90 kilometer aan files, Marcel. Dat is wat minder dan gebruikelijk op de woensdag. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Evedingen en Nieuwegein staat 7 kilometer. Eerder vanochtend is daar een ongeluk gebeurd. Maar de weg is wel weer helemaal vrij... A27, Gorkum-Utrecht, tussen Lexmond en Nieuwegein, 4 kilometer. Spitstrook is daar weer dicht. En de A50, Os-Arnhem, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoort 9 kilometer geeft ook veel vertraging. En de A58 in Zeeland, in de richting van Vlissingen... daar staat tussen Kruiningen en de Vlakentunnel 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 17 minuten over 8. De provincies moeten vanaf volgend jaar flink meer gaan bezuinigen. Het was al bekend dat ze structureel 300 miljoen euro per jaar minder krijgen. Maar gisteren maakte het kabinet bekend hoeveel dat nou per provincie is de provincies moeten inleveren. Nou, dat pakt voor 11 van de 12 provincies toch slechter uit dan ze dachten. We praten met Theo Peters, hij is gedeputeerde in de provincie Gelderland... en dat is de provincie die er het meest op achteruit gaat. Meneer Peters, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, hoeveel gaat de provincie erop achteruit? Ja, structureel 81 miljoen uh, vanaf uh, 2012. Dus... Ja, dat kun je bijna niet meer teleurstellend noemen. Dat is bijna absurd, zou ik zeggen. Ja, ik kan me voorstellen dat dat als een schok uh, is binnengekomen. Heeft u er een verklaring voor waarom moet juist Gelderland? Gaat juist Gelderland er zo hard op achteruit? Nou, dat is toch nog onduidelijk. Kijk, dat de, dat de provincies moeten bijdragen aan die gigantische rijksbezuinigingen, uh, Dat is geen vraag. Dat die 300 miljoen ook voor alle provincies samen. En dat, en dat, en dat de provincie Gelderland uh, hiervan ook nog substantieel, uh, een, ja, een substantieel deel voor haar rekening neemt. Mm -hmm. is ook niet zo'n punt. Ah, 81 miljoen, dat is meer dan een kwart voor één provincie. Nou, uh, ik zou niet weten welk rekenmodel daar nou precies uh, onder, onder ligt, moet ik zeggen. Maar dat is niet uitgelegd door, uh, door het Rijk? Uh, ja, nee, in, in de brief van minister Donner aan de Tweede Kamer hebben ze het over, heeft hij het over beheerstaken, heeft hij het over ontwikkeltaken. Maar de exacte berekening, die kennen we niet. Ja, en, en wat voor taken zijn dat dan, beheers- en ontwikkeltaken? Wat nou, denkt u dan, dan zijn... Uh, Staken, hè. Dan gaat het over openbaar vervoer, dan gaat het over infrastructuur, dan gaat het over natuur, dan gaat het over uh, woningbouw. Ja, ja. Maar ja, kijk, het lijkt er bijna meer op dat er een bestuursmodel onder ligt dan, uh, dan een rekenmodel. Uh, het is Gelderland, 81 miljoen, Noord-Brabant met, uh, met een fors bedrag en uh, Zuid-Holland. En uh, ja, die drie moeten het eigenlijk uh, samen opbrengen. Dus. Ja, dan is het volgens mij meer een, meer een bestuursmodel dan een, uh, dan een rekenmodel. Oh, dus het is, meneer Peters, uh, geen gedeelde smart is half een smart. U bespeurt enige oneerlijkheid? Ja, dat denk ik. Kijk, wij hebben natuurlijk onze aandelen nu al uh, uh, ver, uh, verkocht. En, en u denkt we, dat u daarvoor moet boeten? Ja, dat gevoel heb ik een beetje. En terwijl we altijd heel behoedzaam met dat geld zijn omgegaan. Kijk, we hadden eerst het aandelenpakket net dividend. Nu hebben we het geld op de bank gezet en krijgen we rendement. En wat we eerder met het dividend deden, doen we nu met het rendement, namelijk investeren in de Gelderse samenleving. Even, even nog voor de zekerheid, u had niks bij Ice 7 nee, nee, nee, nee, nee. Wij zijn toch, wij, wij staan er wel bekend als ja, de meest behoedzame provincie. Spaarzaam. Ja, en daar word je nu blijkbaar voor, voor, voor gestraft. Ja, ja, goed, ook een andere kant. Als u 4,4 miljard in kas heeft, dan kunt u aardig wat klap opvangen, toch? Nee, maar, maar ik, ik, ik zeg ook dat wij substantieel moeten bijdragen is ook geen enkel punt. We hebben eerder een aanbod gedaan van, van, van 60 miljoen, okay. hè, om, die, om die 300 miljoen, 60 miljoen voor onze rekening te nemen. Maar ja, 81 miljoen, meer dan een kwart voor één provincie, nou... Ik zou niet weten welk rekenmodel uh, daar uh, van toepassing is. Wat is de consequentie voor de inwoners van Gelderland? Nou ja, wij, wij willen dus investeren met dat, uh, met dat rendement. Dat betekent dus nu dat je voor 81 miljoen structureel per jaar minder kunt, uh, kunt investeren. En wat gaat er dan weer sneuvelen? Kunt u iets aangeven? Ja, dan. Ja, dan... Die keuzes moeten ook de nieuwe coalitie, hè? De, de coalitiebesprekingen zijn, zijn gaande. Nou, die moeten de nieuwe, de nieuwe coalitie ook, uh, ook bepalen. Maar dan gaat het toch over openbaar vervoer, over infrastructuur, natuur, uh, natuur, woningbouw. Ja, daar zullen de klappen komen te, uh, te vallen, denk ik. Nou, dan wordt het schraal in Gelderland. Ja, peters. dat denk ik wel. Ja, ja maar uh, een kwart van de bezuinigingen bij één provincie leggen, dat lijkt me niet redelijk. Het is duidelijk, meneer Peters, gedeputeerde van Gelderland. Hartelijk dank voor uw uitleg. Dank u zeer. Goedemorgen. Tien minuten voor half negen is het. Wij gaan weer even naar Mark Robin Visser. Die uh, is een van de eerste toch die in Nederland straks aan de asperges gaat. Hij is op een groenteveiling inmiddels. Wat kost dat nou, zo'n asperge, Robin? Goeie vraag zeg. Ik zal het eens even vragen aan Jos, uh, Jos Cabo. Ik heb vanmorgen een prijs gehoord, maar ik zal eens kijken wat hij zegt. Wat doet dat nou, een kilootje asperges? En, uh, gisteren was het rond de 10 euro per, per kilo. Ja. En dat zijn dan de allerlekkerste, aller beste? Dan hebben we het over witgoud. Dat is uh, de premium kwaliteit, uh, uh, zeg maar de beste asperges uh, en, en de eerste klasse. Ja. Ja, nou zeg, het seizoen is uh, weer een beetje begonnen. Hè? Ik was vanmorgen bij een kweker die ook al druk uh, aan het steken was. En uh, we zijn nu uh, op de veiling hier uh, in Venlo. Eigenlijk is het geen veiling, meer, maar meer een soort afzetorganisatie. Uh, want echt geveild wordt er niet. Jawel, er wordt nog wel geveild. Ja. Alleen uh, van, onze, van alle producten wordt nog ongeveer 30% geveild. Dus wij noemen ons niet meer expliciet een veiling... Maar een, een afzetorganisatie, ja. want we verkopen ook op andere manieren. Ja. Zeg, ik heb een tasje meegekregen. Misschien dat u even wilt kijken hierin. Hier zo. zitten groene en witte en paarse. U bent goed verwend, zie ik. Ja, maar ze moet, daar moet nog wel wat mee gebeuren. Ja, die zijn ongeschild. En uh, ik begrijp dat u ze zo meteen wilt gaan laten koken, of niet? Ja, dat is uh, wel de bedoeling. Nou, uh, we hebben hier een prachtige schilmachine staan. Dus ja. we zullen de operator vragen of hij uh, dit bosje even speciaal door de schilmachine wil halen. En dat moeten we dan in de pols doen, want deze mevrouw die spreekt geen woord Nederlands. Nee, maar ik denk dat de operator wel weet hoe hij dat moet vragen. Of anders doet hij het zelf. Spreekt u pols? Nee, ik spreek geen pols. Nee. Ik drie woorden, tien koeien ken ik en daar houdt het wel een beetje mee op. <laughs> ja, dat ja. betekent geloof ik, dank u wel. Ja. De, wij gaan de asperges in de machine doen. Dat is een prachtig uh, apparaat, luisteraars. Het is een soort uh, achtbaan voor asperges. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. En dan worden ze gespoeld en geschild. Ja. Ja, ze worden één voor één door de machine gehaald. Er staan acht wat? wat, Acht messen zitten erop en die zijn op verschillende manieren gepositioneerd. Zodat toch de asperges rondom helemaal geschild wordt. Ja. Ze worden, ja. Als ze erdoor gaan worden ze ook gelijk gewassen. En dan kunnen ze zo meteen uh, de pan nou, doen, ja. denk ik. Hè? En we gaan straks in de veiling ook nog eens even kijken hoe de verkoop hier gaat. Maar dan komen we straks na half negen bij terug. Kom op, we gaan de asperges schillen. Mark Holm in Visser, en hij gaat ze straks ook nog eten, hebben wij begrepen. Nou, dat wachten we maar uh, rustig af. Dan naar Japan, de evacuatiecentra in het rampgebied. En daaromheen zit de bomvol, nog altijd. Vanuit dat rampgebied in Japan volgt journalist Kjeld Duits... de nasleep van de zware aardbeving en de tsunami. We hebben hem nu aan de telefoon. Kjeld, ja, wat, wat is de drijfveer van de Japanners? Hoe houden zij het vol in die overvolle evacuatiecentra? Ja, dat is heel indrukwekkend als je nou zo'n... Evacuatiecentrum gaat en je ziet bijvoorbeeld in een heel groot evacuatiecentrum vaak duizend mensen echt op een kluitje zonder ook maar enige privacy. Um, en toch houden ze uit. Je ziet mensen die niet, uh, uh, je ziet niet mensen die elkaar in het uh, gezicht staan te schreeuwen zoals je zou verwachten. Um, er zijn eigenlijk twee concepten die heel belangrijk zijn voor de Japaner om dit vol te houden. Eén is het uh, woordje gaman. En het Japanse woordje gamma. En er bestaat eigenlijk geen goed Nederlands woord voor. Het uh, is uh, uh, dus zelfbeheersing, tijheid, uithoudingsvermogen, tolerantie. En ook een acceptatie om dingen. om moeilijke omstandigheden te accepteren. Bijvoorbeeld een acceptatie van een enorme stress, volharding, vasthoudendheid. En um, dat is zo belangrijk uh, voor de Japanner dat bijvoorbeeld de afgelopen dagen Japanse politici ook hebben gezegd... dat nu een tijd eindbreekt voor Japan, een tijd van gamma. En ik heb met enige mensen gesproken de afgelopen dagen in eh, een van zo'n evacuatiecentra. En die vertelden bijvoorbeeld eh, hoe belangrijk het voor hen was... dat ze de relatie met de buren eh, goed hielden. Ze zeiden, nou, we zitten hier met drie families... En de kinderen kennen elkaar al sinds de lagere schooltijd. Dus we kennen die mensen al jaren. En we willen graag dat die relatie goed blijft. Maar af en toe zijn er hier dingen waar je je aan ergert. Waar je gewoon helemaal niet aan zou ergeren. En dan is het zo belangrijk dat je een gebruikte. gebruikt. En meteen kwam het woordje naar buiten. Dus de hele tijd zijn ze bezig om hun eh, gevoelens eh, te beheersen. Om ervoor eh, te zorgen dat ze niet per ongeluk iets zeggen... dat voor altijd die relatie met de buren... Zou breken. Hm, maar het lijkt mij wel moeilijk Jalt, om die, dat gamman vast te houden. Vooral als je bijvoorbeeld getraumatiseerd bent. Hoor. Dat je ja, naar dingen hebt gezien of misschien familieleden bent kwijtgeraakt. Is er wel psychologische hulp voor de mensen in die centra? Um, in de meeste evacuatiecentra, vooral de kleine zijn die er niet. Maar wel in een grote waar ik de afgelopen dagen veel tijd heb doorgebracht... Uh, daar is één man, die is overigens niet een psycholoog, maar een psychiater. En die zei ook zelf dat hij eigenlijk helemaal niet voorbereid is op de taak. En ik kreeg ook zelf nogal de indruk dat hij dat niet was. Uh, hij heeft de achtergrond niet, hij heeft niet echt de, uh, het onderwijs gehad om mensen te helpen. Uh, maar hij is dus de man die daar de mensen moet helpen. En uh, als ik sprak met de mensen in het evacuatiecentrum, van bent u op de hoogte dat hier een sociaal werker is die u kan helpen, dan zei ja, maar ja, het is niet zo zwaar voor ons. Wij kunnen de gamma wel doen. Mm -hmm. <laughs> en de mensen die dat niet kunnen, die echt het heel erg moeilijk hebben, die gaan daar naartoe. Maar dat komt dan uiteindelijk op neer dat heel weinig mensen op zo'n manier afgaan om met hem te praten. Okay. Goed, Kjeld, Duits, dankjewel weer vanuit Japan. De Consumentenbond is boos op telecombedrijf T-Mobile. Dat wilde 2 miljoen klanten die maandag door de grote storing... 9 uur lang niet konden bellen of sms'en, niet compenseren. Klanten van het bedrijf worden opgeroepen te reageren... via een speciale Twitter-hashtag. T-Mobile, waar blijft mijn geld? Sandra de Jong is van de Consumentenbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn er al veel klachten binnengekomen? Er zijn al regelmatig klachten binnengekomen. Ja, op Twitter hebben we natuurlijk veel reacties gekregen. En ook een aantal op onze eigen website en via onze eigen klantenservice. Ja, en, en kunt u een overzicht geven? Hoeveel schade lijden mensen daardoor? Dat is natuurlijk voor nou, iedereen zeer verschillend, maar. Uh, het is bijzonder verschillend. Dat is ook niet de issue van hoeveel geld het concreet zou moeten zijn. Waar het ons om gaat is dat Timo al direct zei... een algehele compensatie is wat ons bedrijf uitgesloten... want dit is overmacht. Waar wij tegen Timo wel zeggen... maar het is een algehele compensatie en helemaal niets doen. Daar is nog een heel mooi grijs gebied... waar je prima iets mee kan doen... wat bijzonder klantvriendelijk zou kunnen zijn. Hmm. Nou zat ik gisteren in een cafeetje wat koffie te drinken... en dan hoorde ik de, de ondernemer bellen met T-Mobile. En die had het flink aan de stok met de uh, klanten, klantenservice. Want uh, ja, die, die heeft... Geld verloren zei hij letterlijk door die door ja. storing, maar hij kreeg nul op het request. Is dat wat u te horen krijgt van, van, van de klanten? Ja, dat is wat we horen krijgen. En ook de zien en lezen. En ook mensen die op Twitter reageren. En dat zou ik een heel verschillend doel doen. Kijk, de een verliest inderdaad gewoon zakelijke inkomsten daarmee. De ander mm -hmm. zegt: Ik ben gewoon verstoken van. en ik betaal wel abonnementsgeld. Dus het ligt heel erg uit elkaar uh, wat iedereen voor een persoonlijke schade. hier wel of niet door zou kunnen leiden. Alleen het is wel een hele grote groep die getroffen is, natuurlijk. We ja. hebben over 9 miljoen. Of, sorry, 2 miljoen mensen. voor circa 9, uh, 9 uur. En uw probleem is eigenlijk dat T-Mobile gewoon de deur dichtgooit op dit moment ja. al. Ja, de deur ging al meteen dicht. En dan zeggen we van nou, we vinden dat in zo'n situatie best even mag nadenken... over een klantvriendelijke oplossing. Nou, zijn er vaker storingen geweest bij andere telecomaanbieders? Wat hebben die gedaan in dat soort gevallen? Uh, er is ook een eerlijk grote storing geweest in 2009 met Vodafone bijvoorbeeld. Die heeft ook uh, heel veel verkeersinfarcten uh, veroorzaakt ja. toen. En toen is bijvoorbeeld een gratis weekend ge-sms'd. Oké, okay, dus dat, dat, dat vindt u ook wel goed. Zoiets zouden ze ook kunnen aanbieden? Ja, er is nu helemaal geen gebaar gemaakt en dat vinden we wel erg zwart-wit. Heeft u inmiddels al uh, gebeld, wou ik zeggen met t Mobile, maar heeft u contact met ze gehad? Ja, we hebben gisteren contact met ze gehad. En daarin ook verteld nou ja, hetzelfde wat naar uh, bijna ook de media gezegd wordt. En daar hebben we ook gezegd dat ze teleurgesteld zijn uh, door de star op, uh, opstelling in deze. Ja, maar daar lijken ze toch niet heel erg van onder de indruk. Volgens nog niet. Nee, u hoopt op uh, een verandering bij t Mobile. Zeker. Okay. Nee. Sandra de Jong van de Consumentenbond, dank u wel.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 Ministers door het stof in Libië debat. En NAVO wil Libische opstandelingen niet aan wapens helpen. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Doral Negens. Het kabinet heeft het debat over de helikopter evacuatie in Libië overleefd. De oppositie kwam met de motie om het kabinet te laten erkennen... dat het niet op deze manier had gemoeten.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 Ministers Hille en Rosenthal gingen diep door het stof. Ze gaven toe dat er fouten zijn gemaakt en ze betuigden spijt. Maar, zo zei Rosenthal, met andere informatie was het allemaal anders gegaan. Voorzitter, de afwegingsfout die gemaakt is, zit hem simpelweg in het feit dat. Als wij de informatie hadden gehad die bijvoorbeeld bij Haskoning bekend was, dan hadden wij natuurlijk op een andere manier onze afweging gemaakt. Een motie om bij risicovolle militaire operaties voortaan standaard de inlichtingendienst MIVD in te schakelen, werd door de hele Tweede Kamer gesteund. Navo-chef Rasmussen zegt dat de VN-resolutie over Libië het niet toestaat om wapens te leveren aan de opstandelingen. Het is onze taak om mensen te beschermen, niet om ze te bewapenen, zegt Rasmussen. De Security council resolution is very clear. In mijn opinie, uh, it uh, requests and uh, the enforcement of an arms embargo. We are there to protect people, not to arm people. De Amerikaanse minister Clinton zegt iets heel anders. Volgens haar staat de resolutie de levering van wapens wel toe. Ook president Obama sluit niet uit dat het verzet in Libië wapens krijgt. I'm not ruling it out, but I'm also not ruling it in. We're still making an assessment. In Zweedse media wordt gespeculeerd over nieuwe problemen bij Saab. De productie is gisteren voor onbepaalde tijd stilgelegd... omdat er te weinig onderdelen zijn. Volgens vakbonden komt dat doordat Saab, eigendom van de Nederlandse spijker... zijn rekeningen niet kan betalen. Maar volgens topman Victor Muller zijn er geen grote problemen. woordvoerder zegt dat bij iedere autofabriek... de lopende band wel eens stil komt te staan. De rechtbank in Amsterdam buigt zich over de zaak tegen Geert Wilders. Vandaag komt er een antwoord op veel vragen, zegt verslaggever Jeroen de Jager. Bijvoorbeeld op de vraag of deze rechtbank wel bevoegd is. Of deze zaak niet in Den Haag, bij de Haagse rechter, moet spelen. En antwoord op de vraag of het Openbaar Ministerie wel ontvankelijk is. Of ze wel recht heeft op vervolging. Bijvoorbeeld op de vraag of die hele film Fitna wel op de telastenlegging mag staan. PVV-leider Wilders staat er recht voor haatzaaien... en het aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging. Er is weer een rel rond de Italiaanse premier Berlusconi. Op een van de tv-zenders van de minister-president was een vrouw te zien... die deed alsof ze slachtoffer was van de aardbeving in Laquila. In 2009 was dat. Ze bedankte Berlusconi voor alle dingen die hij heeft gedaan voor de wederopbouw. En nu blijkt dat die vrouw helemaal niet uit Laquila komt. Ze heeft bekend dat ze van de tv-zender 300 euro heeft gekregen voor haar uitspraken. De stijging van de gemeentelijke woonlasten valt dit jaar mee. De inflatie stijgt namelijk harder dan de lokale lasten... zegt het bureau dat dit heeft onderzocht. We hebben gekeken naar de gemeentelijke woonlasten. Dus wat je betaalt dan onroerende de zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffen. En dat uh, is voor het eerst dat het minder stijgt dan de inflatie. Dat hebben we nog nooit eerder gezien. Het stijgt met 1,6 procent en de inflatie is 2,0 procent. huizenbezitter is het goedkoopst uit in Zevenaar... en het duurst is die uit in de gemeente Blarikum. De NASA heeft de eerste foto gepubliceerd van de planeet Mercurius. De ruimtesonde Messenger heeft meer dan 360 foto's gemaakt van die planeet... die in ons zonnestelsel het dichtst bij de zon staat. En um, Mercuri nee, de Messenger die was zes jaar onderweg naar Mercurius. Wetenschappers willen aan de hand van de foto's... het hele oppervlak van Mercurius in kaart brengen en onderzoeken. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is de komende dagen zacht en vooral wisselvallig weer, met veel bewolking en van tijd tot tijd ook regen. De dag begint droog en vooral in het oosten zien we de zon nog even. In De loop van de ochtend neemt de bewolking toe en vanmiddag dan volgen er enkele buien. Bij een meest matige zuidwestenwind wordt het 11 graden op de wadden tot lokaal 17 graden in het zuiden en oosten van het land. En dat is toch vrij zacht voor de tijd van het jaar, want normaal gesproken wordt het rond deze tijd gemiddeld 11 graden. Vanavond dan trekt er een storing over en dan gaat het flink regenen. Pas in de loop van de nacht wordt het droger en het koelt dan af naar een graad of 7. Morgen, donderdag, begint de dag droog en bewolkt. In de middag trekt er van west naar oosten een nieuwe storing over en dan valt er regen. En ondanks de bewolking en regen wordt het gemiddeld toch nog 14 graden. Ook op vrijdag is het nog wisselvallig, maar zaterdag belooft een zonnige en vooral warme lentedag te worden met maxima van gemiddeld 20 graden. ANWB-verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn wat korter dan gebruikelijk op woensdag. Er staat nu zo'n 85 kilometer aan files... terwijl er normaal gesproken zo'n 140 kilometer zou moeten staan. meeste vertraging heeft het verkeer op de A2 Den bos utrecht Tussen Culemborg en Evedingen staat 5 kilometer door een ongeluk eerder vanochtend. En ook bij Evedingen, maar dan op de A27 vanuit Breda naar Utrecht 3 kilometer. Daar is de één rijstrook dicht. daar hebben we het over de spitstrook. Dan de A28, Amersfoort-Zwolle, tussen Wezep en Zwolle-Zuid, 4 kilometer. En de andere kant op tussen Zwolle-Noord en knooppunt Hattemerbroek, 5. A50, Os-Arnhem, tussen de knooppunten Ewijk en Grijshoort, 11 kilometer.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 Morgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Amerikanen en de Britten zien wel wat in het verstrekken van wapens... aan de opstandelingen in Libië. Maar de NAVO is daartegen. Militair gezien zijn de Libische opstandelingen slecht georganiseerd. Het is ook niet echt duidelijk wie die opstandelingen eigenlijk zijn... en wie de leiding daar nemen. Gaan we over praten met Midden-Oosten-deskundige van instituut Klingendaal... Bertus Hendricks. Goedemorgen. Goedemorgen. Eh, landen als Afghanistan en Irak bleek de op bestaande oppositie... vaak net zo corrupt als het regime zelf. Is dat in Libië ook zo? Nou, dat moeten we dus afwachten. Hè? Ze zijn nog te maagdelijk als het ware om op dat uh, terrein een, een reputatie te hebben. Dus uh, vooralsnog uh, weten we daar heel weinig van. Maar in ieder geval, ze zijn vol goede moed. En ze hebben ook uh, gisteren een soort uh, democratisch manifest uh, afgegeven. Dus aan de goede intenties ontbreekt het niet. Nee, nou zeggen de admiraals in Amerika dat de Libische oppositieleiders het zo goed doen. Um, wie zijn dat dan? Um, ja, dat is een hele bond gezelschap. Um, zo, ze doen het uh, goed, misschien dan in politieke zin... maar een van de zwakke punten is natuurlijk... dat ze het militair helemaal niet goed doen. Het is echt toch een beetje een zootje ongeregeld... vergeleken met dat veel beter georganiseerde leger... en vooral de brigades, uh, de sociale veiligheidsbrigades van Gaddafi. Um, maar um, wat betreft hun achtergrond... Ja, het, zijn, het is voornamelijk de Libische middenklasse. Het zijn uh, rechters, advocaten, uh, dokters. Uh, uh, dat zijn over het algemeen uh, en een enkele... Uh, een strijder van de Libische Fighting Group, de, in de Engelse afkorting de Mokatila-groep, die in de jaren negentig tegen Gaddafi in opstand zijn gekomen. Waar Gaddafi van zegt: hier wel, het zijn allemaal Al-Qaeda-strijders. Maar daar maken de Amerikanen zich niet zo erg veel zorgen over. Er zijn flikkeringen van sommige Al-Qaeda-aanwezigen. Maar het, is, het heel genomen is het gewoon de, de, de gematigde middelklas die op dit moment in al die raden, lokale raden zit en in de nationale raad die zo'n beetje als de voorlopige regering in oost libië geldt. Ik, ik, ik hoor je geen politici noemen. Zijn er helemaal geen politici, mensen die politieke of bestuurlijke ervaring hebben bijvoorbeeld in, in hun stad of in hun provincie? Uh, nou, uh, kijk, als de, de leider van de Nationale Raad, uh, dat is de belangrijkste man, de voormalig minister van, uh, van Justitie, Abdel Jalil. Ja. Uh, dat is degene die uh, de meeste ervaring heeft en ook uh, de hoogste uh, politicus. Uh, die uh, reputatie is goed omdat hij het heeft gedurfd onder Gaddafi het niet met Gaddafi eens te zijn. En uh, uh, dus daarom is hij ook de, de meest prestigieuze uh, man. Maar uh, de, de, kijk, de, de doktoren of rechters, dat zijn allemaal wel mensen die bestuurlijke ervaring hebben, maar niet zo heel veel. Omdat er onder Gaddafi uh, alleen maar wat Gaddafi bepaalde en zijn uh, acolyten zal ik maar zeggen. Uh, dus uh, een, een politiek leven is er uh, onder Gaddafi niet geweest en zoiets als een uh, maatschappelijk middenveld ook niet. Dus het is allemaal uh, een beetje uh, helemaal vanaf uh, nul beginnen. En dat, dat zie je het meest in, in het militaire vlak. Maar uh, ja, bestuurlijk is het ook een beetje improviseren. Maar kunnen ze dan, Bertus, um, stel dat Gaddafi vertrekt, of op wat voor manier dan ook euh, ja, niet meer aanwezig zou zijn in Libië... zouden deze mensen euh, met al die zwakke punten dan wel Libië kunnen leiden? Nou ja, kijk, veel slechter dan het onder Gaddafi ging, uh, kan het natuurlijk niet. Hè? Dus hmm. dat, dat, dat blijft natuurlijk toch een kwestie van afwachten. Maar, maar ja, er zou uh, natuurlijk grote chaos kunnen ontstaan vervolgens in Libië. Onder Gaddafi was het nog enigszins... Ja. Ja, dat is altijd het grote probleem. Hè? En, en, en, aan, aan dat soort dilemma's is door de opstanden in de Tunesië en uh, Egypte een einde gemaakt. Er was altijd dat dictator zei, het is uh, of ik of de chaos. Ja. En dat wordt gebruikt als een politiek argument. Maar uh, je ziet dat ook in Tunesië en in, in, in, in Libië uh, of in, in, in uh, Egypte. Uh, de, daar, daar komen andere structuren voor in de plaats. En dat zal in Libië ook uh, gebeuren. Maar hoe dat allemaal gaat, ja, dat is op een van van de grote uh, onbekenden natuurlijk. Maar dat is in ieder geval uh, voor uh, het, het Westen en, en ook uh, de Arabische Liga... geen reden om te zeggen, nou ja, vanwege de angst voor het onbekende... blijven we nu maar met, uh, met Gaddafi zitten. Wat mij trouwens toch een, uh, nu niet meer iets lijkt wat men kan doen... zonder enorm politiek uh, gezichtsverlies en invloedverlies. Dus ik denk dat men op die weg uh, waar men nu in zit... om te proberen Gaddafi omver te werpen, al mag het zo niet gezegd worden... zal doorgaan, ondanks vragen over wie dan precies het alternatief... Me. Bertus Hendricks, dankjewel, van uh, Instituut Klingendaal. Dan naar Thailand. In het zuiden van het land is het namelijk bar en boos. Regen, regen en nog eens regen. Het weer is zo slecht dat hier het ministerie van Buitenlandse Zaken mensen afraadt om nog naar dat gebied te reizen. Door het noodweer zijn er al duizenden toeristen gestrand. Rick van der Voort woont op het eiland Kozemoy. Meneer van der Voort, uh, goedenavond voor u schat ik zo ongeveer. Hoe erg is het met de regen? Goeiedag. Ja, het is, het is uh, bijzonder erg. Het is uh, over de laatste acht tot tien dagen hebben we constant regen gehad, uh, zonder eigenlijk ook maar een moment van uh, dat het droog is. Dus uh, u kunt zich voorstellen dat de, de, de hoeveelheid water is uh, veel en veel te veel en uh, ja overal ontstaan er overstromingen, uh, aardsverschuivingen, uh, de hele infrastructuur uh, loopt een enorme klap op. Is dat ook voor u gevaarlijk, meneer Van der Voort? Nou, voor mij persoonlijk valt het gelukkig nog enigszins mee. Ik zit toevallig in een gebied waar het, uh, waar het nog redelijk is. Uh, dus uh, direct gevaar voor mij uh, is er niet. Nee, maar voor andere mensen op uh, koos je mooi wel? Voor vele mensen is er, is er inderdaad uh, direct uh, gevaar. Ik zit uh, momenteel bij vrienden. Uh, die hebben nog een klein beetje stroom, want dat is ook zeer dat op het moment... En daar, is bijvoorbeeld een, een, daar zijn wat mensen hier die, die hebben hun huis verloren, alles verloren, alles kwijt... en die hebben gelukkig hier onderdak kunnen krijgen. Het lijkt me inderdaad af te raden voor toeristen om daar nog naartoe te gaan. Hoe is het met de toeristen die er al waren? Wat gebeurt er met hen? Uh, voor zover mij bekend, en dit zijn alleen maar geruchten die ik hoor... Uh, dat is dus niet, uh, niet zeker, maar wat ik begrijp is dat de, de, de, de Thai Navy probeert om toeristen te evacueren van het eiland. En um, daar waar het eventueel mogelijk is, gaan er nog wat vluchten, maar dat zijn er maar een heel, uh, heel weinig per dag. En u heeft, dus zelf, een u heeft zelf een restaurant, evacueren. hè? U heeft zelf een restaurant. Ik kan me voorstellen dat, ja, dat het niet open is op dit moment. Uh, ja, het restaurant is, al, is uiteraard al dagen dicht. En uh, dus daar lopen wij wel schade op. Uh, maar ja, uh, er is niet veel wat we kunnen doen op het moment, dus we moeten het uitzingen, afwachten en uh, hopen dat alles goed komt. Ja. Hoe zijn de weersvoorspellingen voor de komende tijd? Wat ik heb begrepen is dat het tot en met vrijdag nog zal blijven regenen, wel in mindere mate dan de afgelopen dagen. Uh, maar ja, het, het, het, het eiland waar ik zit, mooi, dat is uh, dermate nat dat de, de, de, ja, het, het water wordt niet meer wordt opgenomen, dus dat loopt direct van de bergen af. En, uh, dat zal nog meer schade met zich meebrengen. Nou, meneer Van der Voort, dan wensen wij u veel succes. En uh, Dank u wel. verblijf op de tweede verdieping. Sterkte ermee. Ja, dat gaan we proberen. Dank u wel. hoor. Bedankt voor uw verhaal. En zo dadelijk, er komt geen landelijk elektronisch patiëntendossier, het EPD. Maar ja, wat nu? We vragen het aan de huisartsen zo dadelijk. Is naar Dennis Mooi. Die zei eerder al over de verkeersinformatie dat de files er wel zijn. Maar ze zijn wat korter. Is dat nog steeds zo, Dennis? Ja, dat klopt. Er staat nu zo'n 85 kilometer aan files. Dat is een stuk minder dan gebruikelijk op de woensdag volgens de statistieken. Er zijn wel een paar bijzonderheden. A2 richting Amsterdam, daar is weer een ongeluk gebeurd bij Maarsen. Twee kilometer file, linkerrijstrook is daar weer dicht. En de A4 Amsterdam-Den Haag tussen roelof Arendsveen en Zoetebouwden Dorp staat zeven kilometer. En bij Zwolle zijn er werkzaamheden en daarom loopt het vast op de A28. Eerst richting het noorden tussen Wezep en Zwolle-Zuid, vijf kilometer. En de andere kant op tussen Zwolle-Noord en Knoopend het Hat en Marbroek, zes kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Lang, slank en lekker. En wit of paars? En wat doen ze op de veiling? Mark-Robin Visser. Nou, dan moet ik even heel goed naar die klok kijken. Het is tegenwoordig zo'n elektronische klok en het rode balletje gaat razendsnel rond. De veiling van de asperges hier is net begonnen en ik zie nu op het lijstje asperge AA X wit. Dat betekent, uh, meneer Cabo, extra wit? Ja, de extra extra wit. Eerste kwaliteit asperges, ja. En de mensen die zitten hier in de zaal, die willen asperges kopen. Ik zie dat ze voor ongeveer 9 euro de kilo nu gaan, de asperges. Wat voor mensen zitten hier nou in de zaal? Wie kopen er nu asperges? Dat zijn kopers, dat zijn groothandels, dat zijn zogenaamde commissioneers. Dus mensen die in opdracht van iemand anders kopen. Dat kan bijvoorbeeld van een supermarktorganisatie zijn of van een ander handelsbedrijf. In ieder geval, het is allemaal groothandel. Wij verkopen niet rechtstreeks aan de consument. Ik zie dat de X-witten inmiddels allemaal verkocht zijn. En we gaan nu door met asperge AA. Dat is ook een klasse. Het zijn allemaal klasseaanduidingen. De consument zegt dat overigens niet zo heel veel. Uh, voor de, de handel is dat een begrip, maar voor de consument hebben wij daarom dit jaar een uh, kwaliteitsklasse witgoud uh, ontwikkeld die in de winkel komt te liggen. En dat is voor mensen duidelijker dat ze dan eerst de kwaliteit kopen. Want zo Klinkt kon... wel erg duur. Uh, ja, maar uh, asperges is natuurlijk ook een groente die toch een bepaalde exclusiviteit uh, en anders wordt ervaren dan andere groenten. Ze noemen het niet voor niets de koningin der groenten de koningin daar groente. Ik zie hier nu 8,30 euro wordt die afgetikt. Het gaat nu toch wel naar beneden. Ja, nou dat is natuurlijk logisch, want dit is, zoals u net zei, dit is een één kwaliteitstrede lager dan die zojuist geveld werd. Ja. Uh, maar we zitten helemaal aan het begin van het seizoen, dus uh, ja, een prijs van 9, 10 euro rond die koers, dat is wel vrij normaal. Het is wel fijn hè, dat het aspergesseizoen weer begonnen is. Het is hier in Limburg ieder jaar weer feest, ja. want uh, het is een, een echte seizoensgroente van, uh, ja, zeg maar rond deze tijd begint het een beetje. Tot jaar. 24 juni, Dat is het feest van Sint-Jan. Dat is het einde van het aspergesseizoen, En ja, dan zie je dat uh, het hele landschap staat in het teken van uh, asperges. Er zijn op veel plekken aspergefeesten. En ja, mensen eten natuurlijk veel asperges. Daar is het ontstuk met name om te doen. Nou, ik ben blij dat ik er lekker vroeg bij ben. Zodat ik het begin hier uh, goed mee kan maken. Ik heb vanmorgen een, uh, een tasje meegenomen van, uh, van een kweker van meneer Swinkels. Met groene ja. en paarse en witte erin. Hè? En die witte waren denk ik ook wel AAx wit. Als ik dat zo op het oog... die zagen er heel mooi uit. Ja, die ja, die waren uh, nog niet uh, op, op maat gesneden. Maar dat gaat de kok zo meteen uh, voor, uh, voor ja, u regelen. Ik wou net zeggen, want er is hier zojuist een kok gearriveerd. Een ebrine, die is buiten een heel keukentje aan het bouwen. We, we zagen het net toen we er voorbij liepen. en want ik ben uh, zelf niet zo'n keukenprins namelijk. Uh, nou, ik mag graag asperges klaarmaken. Maar ik heb ze nog nooit als ontbijt gehad, moet ik zeggen. Dus dat lijkt me heel bijzonder. Het lijkt mij een heel goed experiment. Ontbijtasperges. Ja, nou, wellicht een nieuwe trend. Met een eetje en een plakje ham. Ja, bijvoorbeeld. Ja. We gaan het gewoon proberen. Ik ben benieuwd. Veelend werk heeft die jongen. Maar Robin Visser is in Limburg op de veiling nu nog van de asperges. Hij gaat ze zo eten. We maar afzien hier in de studio. Tien minuten voor negen is het. U luistert naar het uh, NOS Radio 1 journaal. Het EPD, iedereen weet geloof ik na gisteren wel uh, waar dat voor staat. Nog een keer, het elektronisch patiëntendossier. De Eerste Kamer zette er een dikke streep door. Door het plan van minister Schippers om te komen tot één dekkend informatiesysteem landelijk. Waarbij huisartsen, apothekers en ziekenhuisspecialisten medische gegevens kunnen uitwisselen. Wij uh, gaan praten met Paul Habets, huisarts en bestuurslid van de Landelijke Huisartsenvereniging. Tegenstander trouwens van het EPD. Meneer Haabits, goedemorgen. Goedemorgen. Dus blij met de uitkomst van het debat? Nou, wij zijn geen tegenstander van een EPD. Wij zijn uh, voorstander geweest uh, en nog steeds van een uh, landelijk netwerk om zorginformatie veilig uit te Ja, maar, dat niet, we maar niet zoals dat bedacht was door uh, de vier ministers tot nu toe. Hè, waaronder. Uh, uh, Borst, Hogevorst, Klink en uw Schippers? Nou, de, de, de Eerste Kamer heeft gisteren tegen de minister gezegd... dat deze wet te veel in één keer wil, te veel ambities heeft... en eigenlijk ook de manier van communiceren in de zorg uh, omkeert. Uh -huh. Dat kan ik u zo uitleggen. Maar, en daarvan heeft de Eerste Kamer, denk ik, heel duidelijk unaniem gezegd... Uh, de, deze wet gaat waarschijnlijk de maatschappij niet verder helpen. Maar even, daar bent u het dus mee eens. Dus u, u was uh, tegen het EPD zoals het er nu lag? Tegen het wetsvoorstel. We zijn niet tegen betere informatieuitwisseling middels de elektronische weg in de zorg. Okay. Absoluut niet. Nee, maar meneer Avertz, dat komt er nu ook niet. Nu is er niks. Nou, er is, er is eigenlijk best al veel. Er is een, een landelijk postbussy wat al twintig jaar in gebruik is. Alleen ja. dat is wel toe aan, aan een vernieuwingsslag. Ja. Eh, daar, daar is regionale communicatie van huisartsen met huisartsenposten, met huisartsen met apothekers. Eh, we krijgen verwijsbrieven of ontslagbrieven van ziekenhuizen elektronisch. Dus er is best veel. Ja. Alleen, dat, heeft, dat kan een vernieuwingsslag hebben. Ja. En daarvan heeft gisteren de Eerste Kamer gezegd... die vernieuwingsslag moet er komen, maar niet volgens deze wet. Maar vindt u dan die vertraging die nu toch wordt opgelopen... vindt u dat niet storend dan? Niet zelfs schadelijk? Um, nou, de vertraging wat, wat het wetsvoorstel inhield was dat er heel veel dingen werden beloofd waarvan eigenlijk massaal werd gezegd... ja, maar dat de zorg daarmee per se veiliger wordt, dat moeten we nog maar ontdekken. Ja. En, la, en het, zowel in de spreekkamer bij de patiënt eh, die, die bij mij aan het bureau zit dagelijks... als eh, in, de, in de buitenwereld rondom ziekenhuizen en apothekers werd er gezegd... ja, er zijn goede systematieken op dit moment. De, de nieuwe systematiek, die, daar moet iedereen erg aan wennen. Bovendien moeten we echt nog zien of dat alles gaat opleveren wat, wat de wet belooft... Dus uh, laten we nu niet overhaast te werk gaan met het invoeren van een systeem... wat zijn werkbaarheid nog niet heeft aangetoond. Nou, meneer Haberts, uh, laten we ervan uitgaan dat uh, het blad op de tekentafel weer uh, schoon en wit is. Uh, en u mag bedenken hoe het er dan uit moet gaan zien landelijk. Hoe zou u het opzetten? Nou, wat we, wat we in de regio zien is dat daar een draagvlak is... zowel bij de patiënt als bij de zorgverlener... om uh, de informatie die in sommige gevallen nodig is, in spoedgevallen... Dat die beschikbaar komt mm -hmm. en dat daarnaast een systeem is waarover ik, als ik een patiënt verwijs naar een ziekenhuis zonder dat daar spoed bij is, op een veilige infrastructuur die informatie verzonden kan worden. Oké, okay, dus veiliger en gerichter, zegt u? Precies. Die gerichtheid is belangrijk, want dat is het grootste deel van de zorginformatie gaat van... A naar B. Een gerichte verwijzing met informatie die, die past bij het probleem van die patiënt op dat moment. Maar dat betekent dus niet dat iedereen mag grabbelen binnen de zorg in een open systeem met allerlei patiëntengegevens. Je zegt het heel, heel goed, want het nieuwe systeem wat in de wet werd voorgesteld was een systeem waarbij je eigenlijk heel veel mensen toegang geeft tot specifieke onderdelen van medische dossiers. En het idee bestond dat als je veel mensen toegang geeft, dat daarmee de, de gegevens beschikbaar komen op het moment dat de patiënt zich meldt bij een dokter. Maar we hebben vaak aangegeven, ja, maar zo communiceert de zorg niet. Het, het gaat om het bericht van A naar B en niet om het openstellen van allerlei dossiers ja. waaruit informatie wordt gehaald... waar de zorgverlener eigenlijk ook geen controle meer over heeft. Maar die gerichtheid, hoe, hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe krijg je dat dan goed voor elkaar? Zodat je dan wel de privacy beter waarborgt? Nou ja, die gerichtheid wat ik u vertel. Er is een, een landelijk postbussysteem ja. waarover die berichten nu gaan... Is en, dat wel snel genoeg? Is dat wel dat, modern dat, genoeg? Dat is, nou, de de informatietechnologie die daar gebruikt wordt kan moderner, maar het functioneert. En het, het, het probleem is, we moeten niet de oude schoen weggooien voordat hmm. we de nieuwe echt hebben. Dus anders opzetten? En wat kleinschaliger? Kleinschalig, haalbaar, niet te veel doelstellingen in één. En uh, ja, er moeten wel bruggen gesmeed worden in de zorg met hmm. de overheid. En geen sloten graven. Precies, het is duidelijk. Meneer Haberts, Paul Haberts van de Landelijke huisartsenvereniging. Hartelijk dank voor uw commentaar. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Zes minuten voor negen. We gaan nog eventjes naar het voetbal. Bondscoach Bert van Marwijk beleefde een, nou, wat zal ik zeggen, zware avond in de arena. Hij was tevreden weliswaar met de overwinning op Hongarije in de EK-kwalificatie. Maar ja, de manier waarop wiel hem wat minder. Het werd 5-3. Het was een hele rare wedstrijd. Na een zeer matige eerste helft kwam Oranje niet goed uit de kleedkamer. De Bondscoach. De tweede helft we hebben ons alles voorgenomen. Maar ja, loop je al snel tegen de 1-1 aan. Ja, en toen, uh, toen ging eigenlijk alles mis. 1-2. En daarna blijven we eigenlijk toch weer voetballen. En omdat we blijven voetballen, maken we de tweede. En ook de derde. Dus ik dacht, ja, nu is het uh, gedaan. Ja, toen werd het nog 3-3. En als je dan nog uh, 4-3 en 5-3 maakt... ja, dan toon je ook wel veerkracht. Je zegt net, uh, we werden... Nonchalant, omdat we kansen missen, Dat klinkt heel raar eigenlijk. Je zegt we missen de kansen en we werden wat nonchalanter. Terwijl je juist zou denken als je kansen mist dat scherpte terugkeert. Jawel, maar we hebben daar met 4-0 gewonnen. En, en we staan hier al snel met 1-0 voor. En uh, ja, dan krijg je die kansen die mis je. Je blijft gewoon voetballen zoals je dat graag wil. Alleen je wordt daarin steeds gemakkelijker. Omdat ze, je denkt van nou, die partij winnen we ook wel weer. En, en zo gaat het niet in de internationale top. En uh, dat is vandaag ook wel gebleken. Uh, het is alleen knap dat we toch weer terugkomen. Even in de rust moet je Van Persie wisselen. Wat is er met hem? Ja, Hij kreeg een, uh, een, een knietje boven, vlak boven zijn eigen knie. En dat was gewoon te pijnlijk. Hij, hij kon niet meer verder. Dan komen we in die tweede helft en jij heel snel zegt... ja, dan gaat er alles mis, maar uiteindelijk komt alles goed. Wa waarom gaat het mis dan? Dit is nou, een volwassen ploeg. Ja, maar je ziet ook dat wij toch ook kwetsbaar zijn. En um, dat uh, op het moment dat het voetballen niet lukt... Um, ja, goed, dan, dan moet je nog uh, uh, gedisciplineerder in je organisatie spelen. En uh, ja, dat, hebben, dat hebben we in die fase niet gedaan. Is dat ook een stap die je dan nog moet maken? Want je had het van de week over weer een stap gemaakt. Is dat dan de stap die nog ontbreekt? Nou, dat, ik heb dit al zo vaak gezegd... dat dit uh, heel belangrijk is in, in een team. En... Uh, dat dat ook een, een, een basis moet zijn om uiteindelijk te kunnen presteren. En uh, ja goed, vandaag heeft dat een, hebben we dat een tijd niet goed gedaan. Maar uiteindelijk uh, heeft het voetbal het toch gewonnen. Zo is dat, want dat werd tenslotte 5-3. Bondscoach sprak met Ronald van der Geer. Meer sport na 9 uur dan een reportage van Wilma van der Maten. over het overleg tussen Pakistan en India, de aardsvijanden... dat weer op gang is gekomen. Dat komt door de halve finale op het WK Cricket. Daar spelen India en Pakistan zo dadelijk tegen elkaar. Over 2 uur, om 11 uur, begint die wedstrijd. Maandag om 7 uur...